Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het failliete kledingbedrijf Sissyboy Boy is overgenomen door de Termeer Groep. De eigenaar van schoenenwinkels Sascha en Manfield. Termeer wil zoveel mogelijk banen en winkels behouden. Sissyboy Boy heeft in de Benelux 45 winkels. De verkopen vielen vorig jaar zo tegen dat het bedrijf deze week failliet ging. Volgens Termeer heeft het merk Sissyboy Boy nog voldoende kracht en potentie. Het aantal gevallen van koperdiefstal bij het spoor is verder gedaald. Volgens ProRail waren er vorig jaar 92 diefstallen of pogingen. Dat is het laagste aantal in 10 jaar. Zo'n 550 treinen liepen vertraging op... en het herstel van de schade kostte een half miljoen euro. Volgens ProRail zijn maatregelen tegen de diefstallen een succes. Langs het spoor worden steeds meer hekken en camera's geplaatst... en er wordt meer gesurveilleerd. Ook vervangt ProRail koper voor aluminium en dat is veel minder waard. De branchevereniging Kinderopvang is verrast dat ruim 100 dagverblijven kinderen weigeren als ze niet zijn ingeënt tegen ziekte als mazelen. Maar de vereniging heeft daar wel begrip voor. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 25 dagverblijven zeggen dat ze ook echt al kinderen hebben geweigerd. Volgens de branchevereniging moet de overheid zorgen voor indringendere voorlichting over het belang van vaccineren. De politie erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het optreden voor de, voor de wedstrijd Ajax-Juventus afgelopen woensdag. Toen Ajax-fans bij de arena fakkels afstaken, wat door de politie was verboden, greep de ME in met onder meer waterkanonnen. Dat was een onbedoelde provocatie, zegt de politie samen met burgemeester Halsema en het openbaar ministerie.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 We zijn begin 2018 met de ambtelijke organisatie in gesprek. We hebben in mei 2018 de politieke partijen allemaal benaderd. Uh, we hebben de afspraak met de ambtelijke organisatie gemaakt. Dat, in, dat was in juli 2018 dat na de zomer het BMW een standpunt zou innemen over deze gewenste ontwikkeling. Maar daar gebeurde gewoon helemaal niets.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 schrijver en Rusland-correspondent. Teunaard zelf. En onze... van Linden. Teunaard van der Linden. En uh, Maik Aardewerk. Uh, Horeca-ondernemer in Zandvoort. Café die ondersteunen, X, ja. Ja, ja, Die ondersteunen dit hele initiatief. Ja.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 Klopt. Ja, in de oorlog. Die is al op 4 ja, is, ja. 5 augustus die is al ja, precies, opgeblazen. opgeblazen. Ja. Ja, begin van de oorlog. Begin van de oorlog. Ja. Ja. Nou, uh, uh, het, het afwachten is dus op de gemeente. Ja. Op het akkoord. Ja. Uh, is het heel zeker dat na die vergadering... dat er gewoon echt een klap gegeven wordt van het kan doorgaan? Of nou ja, hangt het, is, het er uh, nog? Uh, nou, in, in mijn ogen is het uh, van, uh, van geldbelang dat het gemeentebestuur ja zegt...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 Dankjewel. je wel. Bedankt voor jullie komst. Dank voor jullie bedankt. komst. We gaan luisteren naar Bonnie M. Uh, I see a boat on the river.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 er zijn nog veel meer mensen die... Uh, ja, de vrijwilligers ook nog. Die de vrijwilligers zijn er een heleboel. Als ik praat over vintage uit Zandvoort, dan denkt iedereen van... Nou, dat zal wel een oudheidstoestand uh, zijn. Nee, we praten over Volkswagen's...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 En achter het achter BP-hok, uh, dat grasveld. Ja, dat zegt natuurlijk niet. Het ja, ja, grasveld achter het pakket, ja, ja, ja, ja. voor de zandvoeters ja, ja, ja. weten dat. Die weten het precies, ja. Vanaf 1 uur gaat de poort open. Wij beginnen donderdag met opbouw. Dan gaan de tenten erop. Het stroom wordt aangelegd, de aggregaten komen binnen. De containers komen draaien. de wc's komen eraan. We hebben dit jaar voor het eerst douches. Omdat we natuurlijk een dag extra hebben... Uh, alles wordt neergezet, wordt allemaal in orde gemaakt. Stenthouders komen uh, vrijdagmorgen, die kunnen alles inrichten. En dan om 1 uur, uh, vrijdag om 1 uur gaat beginnen. En ik zie hier in het programma dat je ook uh, de nodige borrels geeft. En koffie, uh, s morgens. eerst koffie drinken, anders leef je niet. Uh, dan hey joh, word je nu wakker hoor. Nee. Nou, we <laughs> hebben een, uh, een, uh, een, een Volkswagenbus, die komt... Uh, uh, Kijk, dit is nu de achtste editie. En iedere editie is hier al aanwezig geweest. Dat is de Erik...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 En vorig jaar hadden we 380 euro opgehaald. En daar was het Rode, Rode Kruis erg blij mee. We zijn nu begonnen met bedrijven waar wij de eerste 5, 6 jaar spullen van hebben mogen lenen. Dus dat kunnen we nu weer terug doen. Nou, okay. dan hebben, zoeken wij sponsors. En, en waar denk ik dan over, dingen lenen? Uh... Uh, heel simpel, van een lintje tot aan uh, uh, stoelen tot aan uh, het Rode Kruis met. Uh, hoe heet dat ding? Zijn hartapparaat. Uh, ah, zo. Ja. ja.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 Want die barbier was wel prachtig. Dat was geweldig. dat ja. iedereen kwam er kaal uit. Ja, ja, ja en gewond. Je hebt er, er ook nog geweest ja, toen? Ja, ook nog. Ja. <laughs> Ongelooflijk. Ja. Leuk. Ja, nee, we hebben geen barbier. Dus we hebben wel die rokerij. We hebben, omdat het natuurlijk paas is, hebben we de paashaas rondhuppelen. We hebben uh, voor, de, voor de kinderen hebben we die paashaas en die oh. hebben we een paaspuzeltocht voor de kinderen. Uh, er is een particulier die sponsort de eieren.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 En het wordt nu ook weer prachtig weer. Het wordt, het wordt prachtig weer. weer. Ik zat vanmorgen al te kijken, het ziet er gigantisch goed uit. Maar ja, dat is wel belangrijk, hè? Mensen, nou, mensen die ja. niet een busje hebben, maar die toch eventjes willen genieten. Moeten meer, ze toegang betalen nee, of het nee, is het nee, gratis? Voor iedereen is het, behalve met, natuurlijk met je auto, maar iedere bezoeker, je kunt er zo op. Hoe meer Ja, ze bezoekers, kunnen niet het gasfond op met de auto. Dat mag niet, Ze nee. moeten het parkeerterrein op ja. en daar moeten ze betalen, ja. maar nou, bij ons niet. Bij ons nee, is het gratis. Dat nee, ja. is, ja. Ja. Maar is een bescheiden bedrag toch, dat parkeerterrein? Ja, precies.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 Dus uh, daar hoef je niet voor volgende week te uh, nee. zeggen van, moet ik een keuze maken? Kijk, nee. en weet je wat het voordeel is? Dat wij nu, het, of tenminste dat vinden wij dan, uh, het is natuurlijk het paasweekend. Dus er komen het gigant veel mensen met het mooie weer naar Zandvoort. Ze parkeren allemaal op het stenen gedeelte. En lopen even langs de auto's. En lopen even langs de auto's. Ja, ja dat, dat is natuurlijk gewoon een plus. Ja, dat is dat, een dikke plus. Dan mensen zijn er al. Ja. Ja. En wat is dat daar? Ja. En dan even ja. gaan kijken. Ja. Ja, ja, dat is absoluut zo. Je hebt veel sponsors. Gigantisch veel sponsoren, ja.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 Ja, begin maar over Volkswagen en ik lul, ik drie, uur, ik lul drie uur vol hoor. Ja. Ja. nou Ik zit even stiekem te kijken op de ja, site ja. over alle sponsoren. Uh, het zijn er inderdaad uh, niet uh, te weinig en het zijn ook niet de minste die uh, bij jullie uh, op, het, op de sponsorlijst staan. Ja. Dus uh, dat betekent ook wel wat. De bedragen zijn ook niet... Je kan bij ons al meedoen vanaf 25 euro. En dan wordt je uh, logoetje vermeld op uh, Facebook en op uh, Instagram. Ja. En al betaal je wat meer. Dan kom je in het programmaboekje. Dan kom je op onze website te staan. Dan kom je op het sponsordoek te staan. Ja. Ja. Ho hoe, meer je, hè, hoe meer je overmaakt naar de, naar de stichting. Want we zijn een stichting. Des te meer uh... ruimte komt er. Ja, ja.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 Ja. Gewoon een klap op zijn schouder van: Joh, je doet het goed. Helemaal goed. Komt helemaal goed. Geef ons uh, complimenten ook door aan je hele team. Zeker weten, zou ik zeker doen. Ja? Nou, bij deze is luisteren als het goed is. Ja, ja. precies. Ja. Dat is geloof ik zonder meer. Heet Heel veel succes, succes en Dank bedankt je voor je komst. Ja. We gaan luisteren naar Rob de, Nij, de Nijs, Bangerhart. Dat was uh, Rob Tenijs. Uh, bij ons zit uh, Henk Bluis, de secretaris van de zeevisvereniging Zandvoort. Uh, en uh, We hadden het net ja. al over het lawaai van de zee. Die en golven die, van het die, golven, ja, die maken zo'n herrie. Het is echt ja, vreselijk. Wel nee. elke dag anders. Ja, dat is wel Nee, nee hoor, Ik vind het heerlijk. Ik geniet <laughs> ervan, van die golven. Ik zou nooit in de bossen kunnen wonen. Ik moet uh, s'avonds de, de ramen open zodat ik de zee kan horen. Ja. En die golven Ruik En ruiken. Uh, ja, uh, daar zijn we zandvoorters voor. Ja, daar zijn ja, we dat klopt. Ja. Goed, Zandvoortse zeevissers vangen bot. Ik hoop dat... dat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 maar het ik, ik, vind, ik denk vind dat de Milieuclub het... hartstikke blij zijn. schone zee, de blauwe vlag uit. Ja, dat is hartstikke fijn voor hun. Voor hun niet. Hey, maar, dat... niet het schijnt een enorme garnalen, uh, toestand te zijn voor de kust. Ja, dat kan weer wel. Hey, jullie vangen geen garnalen, maar ja, kan wel, je daar niet overstappen? Wel, wel. Er zijn oh. een heleboel leden van onze vereniging die ook een kanalen uh, net hebben. Ja. En die vangen garnalen. Ik doe het zelf ook. Ja, ja met heel ook. Met mijn krootje. Ja. En niet is achter een tractorie, nee, nee, maar gewoon, gewoon met de lopen. hand, de zwindeltje lopen. Juist. Ja. Uh, maar de, de, ja, de genale periode is nu voorbij. Je moet weer wachten ja, tot oktober. Wachten op het, op het najaar. Ja. worden ze wat groter. Maar als ik nou uh, jullie verslagen lees in de krant van de zeevisvereniging, jullie vangen daar een partij vis met de hengel. Dat is ongelooflijk. Ja, ja. Zeebaars en alle ja. tongen, uh, bordjes. Klopt. Scharretjes. Geen kabeljauw. Het is ongelooflijk. Ja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 Maar gaat dat dan allemaal bij elkaar, die meters? Of is ja, dat, gaat het om achter één elkaar. vis? Achter elkaar. Zeg ja, maar, het langste. Eén vis. Nou, ja, weet ik veel. Ik, ik, ik heb er geen getrokken. bestand van. Leg het maar uit. Ik bedoel, je vangt van, wat. Ik leg het je even uit. Ja, ja, als je tien vissen vangt van 30 centimeter, ja. heb je drie meter vis. Ah zo. Ja, Oké. Okay. <laughs> maar dan moet je er wel bij zetten natuurlijk. Want dat is natuurlijk hartstikke verwarrend. Dan denk ik, tien meter vis, jeetje, wat een ding. <laughs> wat een loei. Hoe kan hij dat in het netje meekrijgen? Meestal staat het erbij. Zoveel vissen met de totale lengte van... Zoveel vis. drie meter ja. en dan ga je je pot maar wat, wat, wat is de grootste vis zeg maar die je hier kunt vangen een ja een misschien van een meter maar dan moet je dan moet je wel een goede lijn hebben om die naar binnen te ja, stalen he. stalen onderlijn oké okay. Maar die gaat natuurlijk ook gewoon terug. Ja, alles... Er wordt geen haaienvinderssoep van nee, gemaakt. Nee, nee, alles gaat terug, in principe. In principe? In principe. Oh, wacht even. Lekkere scharretjes, ik... die neem ik lekker mee hoor. Ja, natuurlijk. Je zeebaars Tuurlijk. moet je weer terugzetten, hè? Uh, je mag als... Momenteel mag je één zeebaarsje meenemen. Een kleintje? Nee, boven de 42 centimeter. Die mag je meenemen? Één. Ja. Eén? Eén. En is, is er inspectie dat als je de twee hebt, dat je een bekeuring krijgt? Ja, zeker. Komt de politie wel eens langs op strand? Nee. Wie dan? Uh, niemand. Nee, maar jullie maken daar zelf voor als vereniging, hè? want jullie hebben natuurlijk alle belang erbij om Uiteraard. het op de goede manier te doen. Ja, ja. Dus wordt Henk, even serieus. Gaan. Als jij nou twee zeebarns hebt ja. en er is niemand die controleert of je er één, twee of vier hebt. Uh, wie doet het dan? Wie doet het niet? Uh, ik heb geen idee. Dus je neemt ze gewoon mee? Ik, ik, ik zeg geen ja.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 Het is niet zo heel ingewikkeld. Neem nee. lekker mee naar huis. En hoe, hoe, hoe maak nee, je hoor, dat, dat trouwens klaar? Dat mag die, oh, die heerlijk. Maar. Moet je eerst uh, twee dagen in de koelkast zonder schoon te maken? Dus de darmpjes moeten erin. Dan gaat hij een beetje fermenteren. Dan maak je hem schoon. En dan zijn er zijn diverse manieren. Hè. Je kan ze fileren. Maar je kan ze ook in, in het zout doen. Ja, oh, je, je ogen gaan glimmen. Ik vind het heerlijk. prachtig. <laughs> heerlijk. Je, je geniet ervan, dat ja, is duidelijk. Ik ben een, een viseter. Ja, je kan ja. ze ook verwerken. En sushi en dergelijke. Dat, ja, ja, ja. ja.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 ...wet investeringsregeling, dus elke, elke schip bouwde maar een nieuw, uh, nieuw schip... ...die hele zee werd leeggetrokken. Ja. Maar die vloot die bleef bestaan, ook toen die vangsten minder werden. Ja. En toen, nou, toen, was het, toen was het snel op hoor. Dan je, hè, soms, soms werd er wel een, een besluit genomen door de, de, de, de overheid... zoals het verbod op haringvissen. Dat is ook alweer een tijdje terug, nou je zag de haringstand uh, weer toenemen. ja.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 botjes? Uh, scharren, hoop ik. Ook oh, wel lekker. Een, die zijn veel lekkerder. Nou. Ja, weet ik, maar een bot is ook lekker. Nee. En, maar, maar die mogen dus wel gewoon meegenomen dan ja. worden. Ja. En, en die worden hier uh, naar de strandtenten gebracht en dan worden die lekker gebakken. En dan komen ze nou, op doe ik, een botje. Doe, dat doe zelf neem ze thuis. <laughs> maar die, die, die, die, die scharretjes, die uh, ga je niet met de hengel. Gewoon een netje erachter. Nee, nee Ik met het hengeltje. He. Ja, maar je kan het ook met een netje doen. Achter die zo'n kottertje netje hangen. Ja, daar hebben ze een kwotum een nodig. Hè? Ja. En, ze, en sommige uh, tenminste ja. die uh, pleziervissers hebben geen kwotum. Oké, okay, hengel. Zijn er al nieuwe hengels met uh, pulsonderlijntjes? Nee. Nee, nee. Kijk, nee, dat nee. zou natuurlijk de oplossing zijn. Nee, dan wordt, Even het, de, pulsen, dan ja. wordt het... Even voor pulsen. Je weet het, hè? Ja, nee, er is worden, uitgebreid worden, over gesproken. Eerst moest verboden, het en nu de, willen de, ze het niet commissie. meer. Daarom moet je niet zeggen. <laughs> Maar het is natuurlijk, kijk, de hengelsport is op zich al erg duur. Als je naar dat materiaal kijkt, uh, het kost een hoop geld. Ja. Wil je een goede hengel hebben en lijnen en, en eigenlijk. Uh, je bouwt dat langzaam op, hè? Ja. Want jullie ik zoeken heb, nieuwe heb leden ook, hè? Een hengel of 40. Pardon? 40. Ja. Vind je vrouw dat leuk? Ja, ja, dat vind door mijn ik veel. hobby 40 hengels in huis. In huis dat ja. zijn ik horen. heb een aparte kamer. Oh, okay. Je hebt een eigen kamer voor je Abartig hobby. Een hobby. Kamer. Oh, okay. Maar waarom 40? Eh, allemaal verschillende soorten en maten. En in de loop der, der tijden koop je er eens dus eentje bij. En eh, je krijgt er eens dus eentje. En, dan, eh, eh, je, eh, en zo groeit dat. Ja, ja. Maar het is niet alleen zeevis hoor. Ik, ik vis ook in binnenwater. Ja, maar ze, ze heeft is ook hele mooi Als er dan of nieuwe nou. mensen komen op vissen, Want ja, voordat je natuurlijk uh, kunt beslissen of dat je dat wel of niet leuk vindt, kunnen ze dan bij jou een hengeltje lenen? Zo van: Nou, Tuurlijk. ga eerst even kijken of dat, dat wel iets voor mij is: hè, ja. vissen. Want je, moet, je zit stil, het is wel gezellig, maar er zit natuurlijk wel een bepaalde structuur in vissen ja. op zee.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 En dan zie je opeens stok uh, de zee ingaan... en ja. dan moet je in je blote billen erachter aan zwemmen. Ja, ja, ja. ja, dan is je hengel weg. Komt wel eens voor, ja. Ja, ja er zijn wel gevallen bekend dat, er, dat je je omdraait... Ja. en dat het op een gegeven moment is, ik weg...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 En makrelen, ja, die, die, die krijg je hier niet aan. Dan moet je echt uh, moet je naar de vierde even... bank toe, vijfde bank. Of, ja, ze uh, komen wel eens aan de kust, rustig weer. Ja. Maar ook de makreelstand is uh, erg achteruit gegaan. Ja? ja. Ik, ik heb altijd geleerd: je moet kijken waar de meeuwen dus ja, geconcentreerd op zee zijn. Als die meeuwen maar, duiken, dan, uh, dan weet zit je dan daar de makreel. De makreel maar, zit erachter, die zit erachter. Die is juli, vies. juli, augustus hoor. Ja. Zitten nu nog op de oceaan. Wat is het verschil tussen een gewone makreel en een horsmakreel? Uh, Hoe zie je dat? Ja dat, dat, dat, dat, dat? ja, dat kan ik niet uitleggen, maar dat ja. is heel simpel. Een horsmakreel ziet er heel anders uit. Oh ja? Ja. Dat is een verschil dan? Ja, dat is en ja, is. Is rood? Hij ziet er anders uit. Hij ziet er compleet anders uit. <laughs> ja. Maar kleur of wat dan? Uh, kleur, stekels. Maar de makreel die wij hier bij de visboer gerookt zien liggen, wat is dat? Is dat een horstmakreel of nee, gewoon? Nee, nee, dat is echte makreel. Dat is een echte makreel. Echte nee. Hoorsmakreel uh, wordt is het, er, er Is niet een gegeten.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 Naar de Aslaatdijk en dan naar het nou, toe. En dan als heen, landen toe. als ze heen kwamen, hier naartoe, dan ja. ja. vingen ze niet. Want, maar als ze vanuit het vanuit binnenwater naar de Saragossazee gingen, nou, juli, juni, ja. dan stond je aan het straalt, s S'avonds. En grote palingen. Oh, palingen. Maar waarom s'avonds aan het strand? De, de, de, dan zie je ze de, beter. Het licht moet weg zijn. Oh. Dan komen ze wat dichter <laughs> aan de kust. Net, okay. als, net als met tong, die vang je ook. Uh, Alleen donker.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 Je moet wel aas kopen, hè? want met ja. een bolletje brood gaat, lukt het niet. Nee, nee, nee. Nou, je kan met messen, helft, messen, messen vissen. Nee. Of met putschelpen die je vindt langs de vloedlijn. Maar het beste visje met zeepieren. Okay. En die haal je in Emuiden, uh, bij uh, Marina of bij... Je hebt het niet uh, in Zondvoort, in de winkel? Nee, nee. nee, nee, nee. Het moet ver zijn, hè, die, ja. uh, die aas. Ja, je kan ze wel invriezen, maar dan worden ze slap. Je kan ze inzouten. Oh, en, uh, beginnen okay. ze te stinken. Slappe, slappe piertjes. Slappe visjes. Hè? Daar heb je niks ja. aan. Maar goed. In ieder geval. Ik, ik denk dat de mensen wel enthousiast geworden zijn. En uh, zich bij jou gaan melden. Het. Ja, Want dat, dat is wat je wil. Je we wil nieuwe leden. Ja, wil je we kunnen wel wat leden gebruiken. Want, uh, ja. Door uh, de ouderdom. Want het zijn meestal oudere leden. Loopt het ledenbestanden terug. Voor een natuurlijk verloop zeg ik maar. Ja. En uh, nou.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 En we zien je altijd staan ergens op de markt. Met de hele club. En dan worden er weer makrelde gewoopt. Dat ja, is Nou oh ja, één keer per jaar. Alper, ja. Het ja, precies. Wij gaan eruit. Met een muziekje. Bedankt Henk voor je komst. Bedankt, Bedankt. voor je komst, voor je komst leuk. Henk. Ja, Gezellig. Ja. <laughs> daar is de eerste al. Goed. Alvaro, Soler, Sofia. Tot straks na het nieuws.